Net schut met het NOS-journaal. President Trump kondigt in een reeks brieven hogere importtarieven aan... voor handelspartners van de Verenigde Staten. De brieven zijn een nieuwe stap in de pogingen van Trump... om gunstige handelsdeals voor de VS te sluiten. De president publiceert als eerste brieven aan de presidenten van Japan en Zuid-Korea. Daarin dreigt hij met importtarieven van 25 procent... Het is voor die landen lastig om een algemeen handelsakkoord... met de VS te sluiten, want Trump voerde eerder aparte tarieven in... voor belangrijke exportproducten, zoals auto's, elektronica en staal. Op de Rode Zee is opnieuw een vrachtschip aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook voor het eerst in maanden weer. Eerder vandaag eisten de houthi rebellen die aanval op. Waarschijnlijk zitten ze er nu ook achter. Twee mensen aan boord zouden gewond zijn en twee anderen worden vermist. De gemeenteraad in Zwolle heeft ingestemd met de komst van een AZC. Eerder vanavond demonstreerden meerdere mensen daartegen. Ook PVV-leider Wilders liet zich zien bij dat protest. Hij was naar eigen zeggen in Zwolle om de demonstranten te steunen. Maar het was voor hem ook een kans om campagne te voeren. De AZC in Zwolle komt in een woonwijk. Daar wordt plaatsgemaakt voor 400 asielzoekers. Negen van de tien partijen in Zwolle stemden daarvoor. In Kenia zijn bij protesten zeker tien mensen omgekomen. Ook raakten tientallen anderen gewond. In Kenia wordt al langer gedemonstreerd tegen corruptie, politiegeweld en verdwijningen van activisten. De Keniaanse politie heeft in de hoofdstad Nairobi traangas en een waterkanon ingezet. Er zou ook zijn geschoten. Vorige maand kwamen bij protesten zeker 19 mensen om het leven. Het weer, vanavond af en toe een bui en vannacht nog meer regen. In het zuidwesten kan dat ook gaan onweeren met kans op hagel. Het komt af naar een graad of 11. Morgen een mix van wolken, zon en buien bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 Land. Schon liegst du da auf einer Wahre neben dir grinst der Sensenmann, er spricht zu dir, fragt nach der Wahrheit, wie es dir so geht und ob du glücklich bist. Denn das elfte Gebot gebietet zu los. Tod, morgen schon der Tod, ja, zo so im elften Gebot. Der Gebot in 10 in Stein geschrieben. Der Gevatter spricht, sein Strafgericht. Gott is tot, maar ik ben geblieben. En mijn Gebot, dat elfte is. terug bij het tweede uur van deze juni-special van Brand New. en bedankt dat je met me mee bent gegaan.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 het nummer Das Elfde Geboot, de epic edition dat een heropname is van de fanfavorita 2020 en te vinden is op verschillende gelimiteerde edities van het nieuwe album van de band Nightclub dat op 22 augustus uitkomt via Napalm Records. Over het nieuwe nummer en de bijbehorende videoclip zegt de band, deze keer raakt het je echt in het hart. In de epische orkestrale versie van Das Elfde Geboot laat de Hauptman een kwetsbaardere, menselijkere kant zien dan ooit tevoren. Vastgelegd in een betoverende one-shot video, smelten muziek en beeld samen tot één enkel eerlijk moment. Een krachtige ervaring die je meeneemt en niet meer loslaat. En een dag later had Burning Witches, de Zwitserse heavy and power metal band, ook een nieuwe single uitgebracht. Met de titel Inquisition, dat tevens de titeltrack is van hun aankomende album. Het album Inquisition verschijnt net zoals de nieuwe Voyage Swans op 22 augustus, eveneens via Napalm Records. De band omschrijft de single als een episch klassiek heavy nummer met occulte momenten en krachtige melodieuze elementen. Het album als geheel staat bekend om zijn kracht, melodieën, dubbele bassdrums, zware riffs en snelle gitaarsolo's. De single en het album Inquisition markeren een nieuw hoofdstuk voor Burning Witches, met thema's als middeleeuwse vervolging, religieuze onderdrukking en verzet. Het album kan nu worden gepreorderd en sommige nummers zijn zelfs al te downloaden. Burning Witches zal ook toeren ter promotie van het album... met data aangekondigd voor zowel de VS als de EU en het Verenigd Koninkrijk. Een inquisition van deze brandende heksen hoor je nu. Hey. Elke maandagavond. Play it loud op ZFM Zandvoort. drie maanden voordat hun nieuw album Domination in de winkel ligt, op 5 september via Raining Phoenix Music schakelden de Duitse metaltoppers Primal Fair een tandje bij met The Hunter de tweede single van de platen, dat is voorzien van een videoclip, Science Fiction Decor het beest zit achter je, ik ben het ik ben The Hunter, dus pas maar op ik ruik je bloed en ik krijg je, waarschuwt zanger Ralf Schepers schrijzend. Als openingsnummer van Domination bouwt het nummer de spanning op met anthemische leadharmonieën. Waarna knallende drums en gitaren de idylle doorbreken en de toon zetten vooral weer een zeer melodieus nummer uit de muzikale smitsen van Primal Fear. De single bevestigt bovendien de zeer positieve indruk die de groep achterliet met hun eerste single Far Away. Waarmee ze hun opvallende nieuwe line-up introduceerden. En power metal liefhebbers komen deze zomer goed aan hun trekken... want Halloween, de legendarische Duitse metalband met 21 gouden en platina awards... en meer dan 10 miljoen verkochte platen... breekt in augustus hun nieuwe album Giants and Monsters uit via Raining Phoenix Music. Het album, nu te pre-orderen, volgt op hun titeloze nummer 1 hit uit 2021... en belooft de meest veelzijdige en dynamische release uit hun carrière te worden. Voorafgaand aan het album brachten ze op 13 juni de single en bijbehorende videoclip uit voor This Is Tokyo... Het nummer heeft een persoonlijke betekenis voor Deris. Ik heb dit nummer altijd al willen schrijven. Japan speelt een speciale rol in mijn leven, omdat ik daar mijn eerste grote successen heb behaald. Ik wilde al een tijdje een eerbetoon aan Japan maken en heb eindelijk de juiste tekst gevonden omdat Tokio beter klinkt dan Japan, staat de stad symbool voor een heel land dat heel belangrijk voor me is. De band zegt over het album, we sloten ons op in een studio, riepen wat reuzen bijeen, worstelden met een paar monsters en kwamen op de een of andere manier met een gloednieuw album, Giants and Monsters. En dit is Tokio, horen jullie uiteraard nu als laatste power metal song deze avond. Keogh! ZFM Zandvoort. De klassieke line-up van de metal en hardcore band Biohazard heeft voor het eerst in meer dan tien jaar nieuwe muziek uitgebracht in de vorm van de single Forsaken een nummer dat in première ging tijdens Biohazard's recente Europese headliner tour biedt een voorproefje van het aankomende album van de band Forsaken wordt geleverd met een live video geregisseerd door gitarist en zanger Billy Graziade... ...gefilmd tijdens de tournee in maart van dit jaar. Biohazard filmde de videoclip voor Forsaken tijdens het concert van de band op 29 maart in de Melkweg in Amsterdam. Biohazard bassist zanger Evan Seinfeld zegt over de nieuwe single... ...we hebben deze video opgenomen in Amsterdam in de Melkweg, een iconische locatie... ...waar Biohazard eind jaren 80 en 90 voor het eerst voet aan de grond kreeg in Europa... Het is een echt organisch en een klein voorproefje van de energie van ons eerste nieuwe album in 15 jaar live uitgevoerd. Zorg dat je goed vast zit en bereid je voor op een ware chaos wanneer ons nieuwe album uitkomt. De Zweedse Death Metal Pioniers Unleashed keerde op 19 juni met onverbiddelijke kracht terug op een huurige nieuwe single Hold Your Hammers High. Het tweede voorproefje van hun aankomende 15e studioalbum... Fire Upon Your Lands, dat op 15 augustus uitkomt via Napalm Records. Hold Your Hammers High is een knallend mid-tempo anthem... doordrenkt met Noorse kracht, die de woede kanaliseert van Odin. Via vlijmscherpe riffs, donderende grooves en de overtuigende grunts van Johnny Hedlund. Het verpletterende ritme en de felle solos maken het een typisch Unleashed-nummer... ...wat eens te meer bewijst waarom de band een hoeksteen blijft van de Big Four van Stockholm Death Metal. Unleashed over Hold Your Hammers High... Hoewel vele veldslagen gewonnen zijn, is de jacht op White Christ nog lang niet voorbij. De zoon van Thor vraagt de krijgers van Midgard of ze nog steeds bij hem zijn, terwijl de reis nu verder gaat naar huis, naar Suiziot. Jaren van oorlog en strijd hebben ons allemaal veranderd, maar hoop moet zegen vieren. Hold your hammers high! I Naar Play It Loud. Het harderig daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Na de release van hun veelgeprezen vijfde studioalbum Jailbreak keerde de Braziliaans Griekse death-trash metal band Nervosa op 20 juni terug met een brute nieuwe single getiteld Smashing Heads. Deze nieuwe single viert 15 jaar Nervosa, een samenvatting van onze muzikale reis door de jaren heen, al dus de band. Smashing Heads is een speciale release om deze mijlpaal te herdenken en een hoofdstuk af te sluiten voordat we met ons volgende album iets compleet nieuws lanceren. Nervosa zei over het nieuwe nummer, Smashing Heads gaat over de obsessie van gevoelens die je gek kunnen maken. Het gevoel de controle te verliezen omdat je je gevoelens niet achter je kunt laten. We hebben allemaal onze eigen manier om te flippen en dat is te zien in deze videoclip. We hebben hard gewerkt om onze visie en ideeën daarover te verwezenlijken. Drummer Gabriela Abboud is actrice en ze heeft veel geholpen met het acteren en het bedenken van de video. We hebben opgenomen in de kelder van onze studio en we zijn erg blij met het resultaat. Maar we kunnen niet wachten om een nieuw album en meer nieuwe nummers uit te brengen. Rocklegendes Mudley Crew hebben de release aangekondigd van From the Beginning, een gloednieuw single-collectie die op 12 september via BMG verschijnt. Dezelfde dag dat de legendarische rockers hun lang verwachte residentie van 10 concerten in Dolby Live at Park MGM in Las Vegas aftrappen. From the beginning is Mudley Crue's ultieme compilatiealbum en volgt de legendarische carrière van de band van hun start op de Sunset Strip in Los Angeles tot hun huidige status als wereldwijde rocktitanen. Het album bevat een prachtige nieuwe versie van de geliefde klassieker van de band, Home Sweet Home, heruitgebracht als een oprechte duet met niemand minder dan Dolly Parton. Het was een eer en een plezier om in de studio te werken aan de heruitgave van Home Sweet Home, te ere van het 40-jarig jubileum van Mudley Crue, vertelde Dolly. Ik was zo blij dat ze me vroegen om, om zo'n klassieker te zingen. ZFM Zandvoorts De Californische rockers Pepper Roach hebben op 25 juni hun nieuwe single Braindead uitgebracht... ...met een future van Toby Morse, frontman van Age 20. Braindead, een fel energiek anthem dat geen blad voor de mond neemt... ...combineert de kenmerkende intensiteit van Pepper Roach met de rauwe punk-energie van Morse, Resulterend in een rebellische sonische explosie die verkondigt... ...je hebt één leven, één kans, één schot. Ik wil het niet verspillen alsof ik me hersenloos voel. Pepper Roach, frontman Jacobi Shaddix, zegt... We wilden iets creëren dat urgent, eerlijk en recht in je gezicht aanvoelde. En de toevoeging van Toby bracht het naar een hoger niveau. Dit nummer is een oproep om wakker te worden voordat het te laat is. Morse voegt eraan toe. Ik ken Jacoby al meer dan twintig jaar. Ik ben erg trots op hem en zijn nuchterheid. Hun passie en harde werk maken dat ze er nog steeds zijn. En vandaag de dag nog steeds relevant zijn. Ze leven ook volgens het motto één leven één kans. Het is dus een ware eer om bij Dead te zijn en deze woorden te delen waar we allemaal naar leven. Ik ga er zo direct uit met als eerste Trash Metal Band uit de Bay Area, Forbidden Die op 25 juni een nieuwe single hebben uitgebracht Met de titel Divided by Zero Het is hun eerste muziek sinds 2010 En de eerste in een huidige Bezetting, bestaande uit zanger Norman Skinner Gitarist Daniel Monagrain En drummer Chris Contos Van de oorspronkelijke line up zijn alleen gitarist Craig Lozicero en bassist Matt Camacho nog over En dit is het eerste voorproefje van een nog Onaangekondigde nieuwe plaat Waarbinnen staat op 3 augustus in Dynamo te eind ...en op 10 augustus op het Alcatraz Festival in Kortrijk. En als tweede in het laatste blokje nieuwe metal van juni... ...komende deathcore-grootheden Lorna Shore voorbij... ...die deze op 25 juni de officiële videoclip hebben onthuld... ...voor hun gloednieuwe single Unbreakable... ...na de recente première via Sirius XM. De band brengt hun nieuwe album... ...I Feel the Everblack Festering Within Me... ...op 12 september uit via Century Media Records. De zanger Will Ramos deelde het volgende... Het schrijven van dit nummer was absoluut een van de lastigste nummers ooit voor mij. We wilden een nummer schrijven dat enorm zou klinken en voelen. Ik wilde iets waar mensen zich goed bij zouden voelen als ze er naar luisterden of het zongen. In feite een nummer dat je op je slechtste dag kunt horen en op de een of andere manier het gevoel geeft dat die dag een makkie was. Met deze tekst zit mijn tijd er helaas weer op en voor deze brand-new uni-special de volgende week ben ik er weer live in de studio te horen met de uni-special van Dutch Fury. Dus hopelijk tot dan. Ik wens iedereen een hele fijne resterende avond toe en weer bedankt voor het luisteren. En zoals altijd ga ik eruit met mijn laatste woorden. Horns up and stay metal. op. ...kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen... ...op ZFM Zandvoort.